De aandeelhouders van de Formule 1 in Zandvoort hebben 20 miljoen euro aan financiële reserves uitgekeerd gekregen, meldt RTL. En dat is opvallend omdat de organisatie stopt met races, juist omdat de financiële risico's te groot zouden zijn. Dit jaar is de laatste Formule 1 race in Zandvoort. In het Brabantse Uden is vanavond een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk op de Provinciale Weg. De man botst op een andere auto en overleefde de klap niet. De andere chauffeur die bleef ongedeerd. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. In Kopenhagen zijn honderden Denen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Trump. Ze staan bij de Amerikaanse ambassade omdat Trump zei dat de Amerikaanse bondgenoten zich afzijdig hielden tijdens de oorlog in Afghanistan. De Denen vinden dat pijnlijk omdat het land, naar verhouding, net zoveel militairen verloor als Amerika. En in Apeldoorn is gezocht naar een fietsende winkeldief. hoevallend is dat hij tijdens zijn vlucht een panty over zijn hoofd had getrokken. De politie had gewaarschuwd om niet de man zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Ondanks de zoektocht is de winkeldief niet meer gevonden. Dan nog het weer van Weer Online. Kans op een bui: vannacht kan het in het Noordoosten verraderlijk glad worden door IJssel. Morgen grote verschillen in temperatuur: zo wordt het 0 graden in Groningen tot 9 graden in het zuiden. Vincent Bronk. Hey Vincent, hoe is het? Ja, lekker! De beste hits uit de 90s en de Zero's. Dit is Milk Inc. Walk on Water! And zeros hits. Get ready for the launch. There was a time when nothing would last. There Lekker hoor, de jaren 90. Lekker! Sixpence and I'm the Richer your music en Kiss Me. Q-Music, 90s en Zero's hits. Op je zaterdagavond, de laatste 50 minuutjes alweer. Het is alweer zondag, het is nog steeds 31 januari. Er waren wel grote namen jarig vandaag. Hè? Ik bedoel, uh, koningin Beatrix. Leden van de Staten-Generaal. 88 jaar geworden. En de man die 88 lijkt... <lacht> Maar 77 geworden. Johan Derksen, ook jarig. En Justin Timberlake. 44 geworden. Hij ziet er nog uit als 34 toch? Laten we eerlijk zijn. Jordan nu bij Q met Sexy Back. I'm bring sexy back. Sexy yeah, don't be really sexy yeah. En zeer was Uit de 90s: Choombawamba en Tavstamping. Ik weet niet wat het is, maar als je dan volwassen bent, dan ga je ineens dingen waarderen die je vroeger vreselijk goor vond: spinazie, zuurkool, olijven, koffie en Nederlandstalige muziek. Als puber moest ik er niks van hebben, maar nu, eerlijk is eerlijk.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 Van het heden. En Valerie. Moet je horen hoe gezellig het is in de studio? Hey! <laughs> music 90s en Zero's hits. Zero's. Lekker man! <laughs> Kees, slobben, wat roep je nou? 90s en Zero's! <laughs> We gaan zometeen de zaterdag afsluiten. Zometeen het allerlaatste liedje van de zaterdag. Maar niet alleen de laatste van de zaterdag, maar ook de laatste van januari. Ik ga twee liedjes tegenover elkaar zetten in de arena. Alleen de vraag is, welke twee moeten dat worden? Ken je een leuk liedje uit of de jaren 90 of uit de Zero's? Was wel toch hier iemand? Ja. Hier niet. Toepak! Ja, ja, toepak. Britney Spears. Spears. Hé, hey, Judith Eikers er ook. Ja, hallo. Hé, ja. okay. Hey, slopen. sloppen? Um, ken je een leuk liedje uit de 90s of de Zero's? Stuur het nu in de F&Q. Voor gaan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit? Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest, FBTO. Hallo, Odido hier. Heb je ook zo'n zin in de Olympische Spelen? We maken het graag nog leuker voor je met onze podiumprijzen. Met op de eerste plek de Samsung Galaxy S25. Bestel hem nu met extra veel voordeel en krijg een Galaxy Watch 8 cadeau van 429 euro. Kijk op odido.nl. Tot zo! Nu bij Ikea misschien wel onze bestal aanbieding.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 IKEA, een wereld aan ideeën. Hallo, Odido Business hier. Deze Olympische Spelen hebben we ook podiumprijzen voor ondernemers. Ga snel naar odido.nl slash business. Tot zo. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Centrum Multivitamine met vitamine C en D. Nu alle Centrum Multivitamine 1 plus 2 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten lees voor het kopen de verpakking. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winter.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 Vincent Tronk. Dit zijn ze. De beste hits uit de 90s en de Zero's. You Those hits. Blijft dit The Calling Back Your Music, wherever you will go. Oké, okay, ik wil iedereen horen. Jullie ah. tijd. Kom er eens bij. Hallo. Dat je te lachen? Ja, ik, ik had het helemaal niet verwacht. Nee. Het kwam echt in één keer. Gezellig, Iedereen is in de studio. We gaan een battle doen, want het is tijd voor een 90s versus een zeros battle. Even kijken. Miranda, goedenavond. Goedenavond. Heb je een lekkere zaterdag? Ja, zeker. Nou, top. Kunnen we nog lekker afsluiten met een liedje dat je wil horen, misschien? Ja, ik wil graag uh, een liedje van Gigi Casino horen. Dat is La To hè? Ja? Want uh, daar heb ik samen met uh, mijn man leren kennen. En hij heeft een speciale betekenis. Ik hoor hem nog elke dag, want het is ook mijn beltoon. En hij heeft mij ook door een moeilijke periode heen geholpen. Oké. Okay. Want ik ben in 2018 ook ziek uh, geweest. En toen ik een liedje hoorde, ging altijd uh, alles beter. Dus. Het heeft dubbele betekenissen en het blijft gewoon een gaaf nummer. En als ik hem hoor, dan staat hij gewoon keihard aan Dat is een, uh, een mooie reden. Jij gaat voor Lamour toujours. Dat de, de Gigi D'Acostino. wat een naam, Ja. <tie> ja. Ja. <tie> ja, het moet je doen. <tie> Oké, okay, Miranda, leuke optie, leuke optie. Maar in de rechterhoek, Thijs. Goeie avond. Ja, goedenavond allemaal. Hey, goedenavond Thijs. Ik geef de microfoon aan jou. Wat wil je horen en waarom? Ik wou graag Lasco van Something van Lasco horen. En waarom? Zo, gewoon wat zo'n gezelle nummertjes, Lekker biertje erbij op zaterdagavond. En zo is het. Zo makkelijk kan het zijn. Ik wil jullie op mijn nummer stemmen jongens. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. En never... hebben. Let's go and something uit de Zero's. Lekker. Oké, okay, ga je dus voor L'Amour to Gigi à Casino of Let's go met something? Ik ga de poll aanmaken in de Q-app. Binnen 10 seconden kan je stemmen. We gaan het zo horen: Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. <tied> <tied> En back music en Ella en La. In de Q is er een battle gaande tussen een liedje uit de 90s en uit de zeros. Miranda wilde deze horen. Lamour toujours, Gigi D'Agostino. Maar, Thijs zei, doe mij maar. Let's go met something uit de zeros. Oh. De stemmen komen binnen. Ik stop de pomp nu. Ja. Het is goed. Het is klaar. We hebben een winnaar. Een duidelijke winnaar. Want met 58% van de stemmen. Miranda zet die radio maar hard. L'amour toujours. Bij Q-Music never alone, alone. 90s en zeros hits. En tot zover: Q-Music 90s en zeros hits. Maar daar is alweer geen slobben. Hallo, goedenavond. avond. Goedenavond. Hé, hey, visser ben jij wel eens naar een concert geweest uh, zonder dat je wist of je daar nog naar binnen zou komen? Nee, dat lijkt mij niet handig. Ik koop meestal gewoon een kaartje. Ja, ja, dat weet... is een slimme tactiek. Slimme ja. ja, tactiek moet je gaat toch niet zomaar naar de, de, de Johan Cruijff of naar de Stadion zonder dat je. Ja, nee, nou ja, er weet... zijn mensen die dat doen. In mijn geval ben ik vanavond uh, naar de bankzitters geweest in de Ziggo Dome. Tenminste, uh, we waren met een groepje collega's van Kim music uitgenodigd... door Koen van de bankzitters om daarheen te komen. Uh, alleen, er is nooit bevestigd of we ook nog kaartjes zouden krijgen. Dus uh, hij vroeg, "Stuur jullie namen door die allemaal meegaan? Ja? Die namen hebben we toen doorgestuurd. Blauwe vinkjes, nooit meer rea reactie op gekregen. Ja, oh, handig. Dus we wisten niet of, we, of er nou kaartjes geregeld waren of niet. En we hebben nooit kaartjes toegestuurd gekregen. Waren. Dus wij zijn met dat groepje collega's vanavond naar de Bali gegaan bij de Ziggo Dome. Ja. Je bent erbij. Zonder dat we nog wisten of we daar binnen zouden komen of niet. Ja. Ik kan je zeggen, ik heb een avontuurlijke avond gehad. En ben je binnengekomen? Dat ga ik je straks vertellen. Oeh. Oké. Okay, ben heel benieuwd. Was het een leuke avond? Dat ga ik je straks vertellen. Heb je nog een stem over? Nou, dat. Maar dat heeft weer met andere <lacht> dingen te maken. <lacht> Oké. Okay, Zal meteen meer. Is dat nog een leuk idee? Dacht ik als mensen even appen waarom ze wakker zijn. Ja, vind ik altijd leuk als je even een audioberichtje zou willen sturen. Dus even inspreken via ja? de Q Music app, waarin je zegt. Ja, wat moet je dan zeggen? Hey game! Ik ben, ben nog wakker, wakker omdat puntje puntje, puntje, puntje, puntje. Met je eigen, eigen invulling, invulling op de puntjes. Nee, je haalt de woorden uit mijn mond. Stuur het <laughs> je dat nu in de app van Key Music. Wil je zo meteen nog één liedje uit de serieus draaien? Omdat jij het vraagt. Okay, appen, appen, appen, appen. Hoor je zo meteen Scooter met Weekend.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 bij Trekpleister. Nu Parodontax tandpasta Strengthen and Protect 1 plus 1 gratis Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Harry Styles Together Together Van 16 mei tot en met 5 juni 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena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 Die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. En maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio. Of van Alfa Romeo tot zieker. Of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vind. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas wilde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het is nu al zomersail bij Doei.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 Het is nou een ja, goede avond nog eigenlijk. Het is bijna nacht. Dit is een Q Nieuws. Goedendag. De A15 is voor een deel dicht door een brand in het Zuid-Hollandse Al.